Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Tot diepe de nacht hebben Egyptenaren het vertrek van president Mubarak gevierd. Rond vier uur werd het rustiger op het Tahrirplein. Enkele duizenden mensen bleven napraten. De hele avond en een groot deel van de nacht was er sprake van een enorm volksfeest. De mensen dansten, zwaarden met vlaggen, zongen liederen en staken vuurwerk af. In de straten naar het plein in Cairo stond het verkeer muurvast. Ook in veel andere grote steden zijn Egyptenaren massaal de straat opgegaan. In Leuzen vroegen de mensen om de berechting van de verdreven president. Op Twitter is Egypte een van de meest besproken onderwerpen. Uit de hele wereld komen felicitaties aan de bevolking. De olieresten op de stranden aan de Golf van Mexico... kunnen beter niet verder worden opgeruimd. Dat staat in een wetenschappelijk advies aan de opruimploeg van oliemaatschappij BP...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 heeft twee gijzelaars vrijgelaten, een lokale politicus en een marinier. Woensdag werd ook een gijzelaar vrijgelaten... en de verwachting is dat de vark morgen nog twee mensen laat gaan. Volgens de rebellengroepering moeten de acties worden gezien... als een stap in de richting van vredesbesprekingen. Maar de regering wil pas praten als alle gijzelaars vrij zijn. Het weer, het regent in het midden en het zuiden van het land. In het noordoosten is het nog droog, maar daar kan later sneeuw vallen. Het kan daar ook gaan ijzelen. Het wordt vanmiddag tussen de 3 en 12 graden.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 Straks schuift hier onze ochtendgast aan, Melouki Kadat. Hij is senior adviseur Leefbaarheid en Sociale Cohesie at movizi.nl. Hij is een actieve burger in de Indische buurt in Amsterdam en hij heeft een bijzondere achtergrond. En daar ga ik hem straks over doorzagen. In dit uur hoort u een compilatie van Oba Live, een programma van Human. Straks praat Theodor Holman met Joep Schrijvers, auteur van bestsellers over management en macht. Maar we beginnen met Marianne Joels, hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Over haar boek Een zeepaardje in je hoofd, de rol van de hersenen van de conceptie tot de dood. Het gesprek werd eerder uitgezonden in 2009. Luistert u naar de introductie van Theodor Holman. Um, Marianne Joels, dames en heren, is hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, een tevens verbonden aan het UMC in Utrecht. En ze verricht onderzoek naar de werking van ja, stress op de hersenen. Uh, ze schreef een boek, Een zeepaardje in je hoofd, over de rol van de hersenen van de conceptie tot de dood. Nou, nogmaals welkom. Um, dat zeepaardje, dat zit hiervoor. Ik heb toevallig, het zit geen tekeningetje in het boek, maar ik dacht, ik wil toch even weten waarom het nou een zeepaardje heet. Ik, ik vond het eigenlijk meer op een sleuteltje lijken. Is, het, is dat de, de gangbare term, dat zeepaardje? Euh, ja, het is een structuur die heet de hippocampus. De hippocampus, ja, natuurlijk. Ja, ja, Latijn voor zeepaardje. Ik denk dat het ooit bedacht is door iemand met fantasie. Want ja. euh, ik zie het er ook niet zo heel <g spijt fot -tipeting> erg in. <hape pastel> het is moeilijk ja. om het erin te zien. Nou, euh, euh, la la la la la laten we meteen maar uh, naar de kern gaan. Wat gebeurt er als dit zeepaardje uh, die hippocampus ons in de steek laat? Er zijn prachtige uh, patiëntengeschiedenissen van. Ja. Het bekendste voorbeeld is patiënt H.M. H.M., zeker. Ja. Wat was er met ja. hem aan de hand? Nou, die had... Uh, Harry uh, ja, nee. ja. Hare Amer majesteit. <laughs> Amerikaanse Harry <laughs> Mulish. Uh, die had uh, <coughs> last van epilepsie en die hebben ze geopereerd. Daar hebben ze het zeepaardje uitgehaald aan beide kanten. Ja. Voor een belangrijk deel. En sinds die tijd uh, kon die man eigenlijk niets nieuws onthouden. Dus hij wist nog wel informatie van voor de operatie... maar alles wat erna gebeurde, ja, dat, uh, dat was een zeef. Ja, heel ja, ja, goed. Succes, succes. Dus hij leefde in vijf minuten eigenlijk. Ja, ja dat lijkt me vreselijk. Patiën, ja. Operatie geslaagd, de patiënt, maar niet overleden, maar vergeten. Ja, ja, ja. ja, ja. Vergeet zich, zou je ja. moeten zeggen. Maar, maar um, sinds die tijd, wat weten we dat die hippocampus eigenlijk allemaal nog meer doet... <kwijnt> Uh, nou, Het is vooral, vooral belangrijk voor het, uh, het beslissen of informatie op langere term termijn wordt onthouden. Dus het korte termijn geheugen dat zit ergens anders. Maar op een gegeven moment moet besloten worden of informatie wel of niet naar de schors wordt uh, doorgesluist en opgeslagen. Yeah. En daar speelt die uh, hippocampus een heel belangrijke rol in. En daarnaast ook bij uh, ruimtelijke oriëntatie. Ja. Dus het uh, koppelen van informatie aan plaats en tijd... dat is iets waar een hippocampus uh, ja, eigenlijk essentieel voor is. En ik ben zo nieuwsgierig. Uw werk hè, als, uh, als uh, neurobiologe. Wat doet u nou werkelijk met die hersenen? Wat, hoe, wat, wat, hoe ziet nou zo'n zo dagje eruit? Wat doet u dan op, op de <laughs> universiteit? College geven, nou, dat, dat geloof ik wel. Ja, maar het nou wetenschappelijk zeggen, dat valt ontzettend merk. tegen. Dat is natuurlijk allemaal routine. Ja. Um, ja, wij werken zowel bij mensen als bij proefdiermodellen. Ja. Dus sommige vragen kun je bij mensen heel goed oplossen. Uh, bijvoorbeeld over geheugenfunctie in welke gebieden daarbij betrokken zijn. Maar zodra het wat meer gedetailleerd wordt, dus wat er op niveau van cellen gebeurt, of ja. moleculen zelfs. Uh, ja, dan, dan kom je bij mensen niet verder. Omdat de huidige apparatuur nog niet uh, ja, zo'n fijnmazige gevoeligheid heeft om dat nee. te kunnen zien. Zit, zit, u nou door een micro, of zit je nou door een microscoop te kijken of juist niet? Of in de scan te kijken? Of, uh... Ja, wat wij heel vaak doen is dat we kleine stukjes uh, weefsel van ratten of muizen... Uh, kunstmatige ja. leven houden en dan kijken wat bepaalde stoffen daarop doen. En ik ben dan zelf heel erg geïnteresseerd in wat het stresshormoon daarop Precies. doet. Ja. Interessant hoor. Ja? En, uh, dat ja? Ja, komt om door, door uh, het... het begin van het, van het gesprek. Uh, ik, uh, ik heb uw boek niet gelezen, maar ik las net twee weken of een week geleden in de krant dat stress en uh, geen infect, invloed heeft op kanker. Dat er eigenlijk geen, geen uh, relatie is, terwijl je ja. dat wel zou verwachten. Nou, er wordt volgens mij al dertig jaar uh, onderzoek naar gedaan. en De ene keer zwaait de slinger oh. de ene kant op en de andere keer de andere kant op. Ja... Uh, in het algemeen is, als mensen een positieve instelling hebben... is dat wel goed voor hun gezondheid. Dus ik denk ook voor de zieke mens. Ja, dat, maar dat, dat is, daar komen we misschien nog aan. Dus je moet dan een positivo zijn? Ja. Nou ja, als je dat van nature bent, dan gaat het je makkelijk af. Ik denk, als je dat onder dwang probeert... Maar wat probeert, is dat, vroeg ik mij. Het is helemaal aan jou besteed. Yeah. Nou, ik, daarom, <lacht> daarom kozen wij het ook yeah. op de redactie. Want wij hadden uh, dit boek, we kregen veel boeken. En toen uh, uh, lazen we dat. Het is een favoriete aandoening. Hè. Die posttraumatische stress yeah. is uw favoriete. Favoriete aandoening geloof ik. Dat is een favoriete hersenaandoen. Nou, ik, ik vind gewoon stress vind ik ook wel heel erg spannend. Ja. Want dat is, komt veel vaker voor. Natuurlijk. Ja, dat precies. En ja. dat komt bij ons ook voor. Ja. En uh, toen las ik dat het goed is om enigszins positief in het leven te, leven te staan, toen dacht ik, ja, hoe, hoe connoteer je dat? Hoe weet je dat? Dat nou. het positief is? enigszins gestrest in het leven te staan. Enigszins daarvan, gestrest Ja, het daarvan leven beweer te staan. ik dat dat eigenlijk heel goed is. Ja, vind ik het ja. u eens. Ja, ja, ik ben het er ook mee eens. Ja, want uh, we weten dat het helpt om de gebeurtenissen... die stressvol zijn, goed te onthouden. En dat geeft eigenlijk kleur aan je leven. Dus uh, uit die enorme brei van dingen die je meemaakt... onthoud je bepaalde dingen en de rest vergeet je... Ja. laten we zeggen, dat zit niet voor in je hoofd. En dat komt onder andere door die stresshormonen die vrijkomen. Dus daarom vind ik het wel goed. Het lijkt me... Ontzettend saai als alles dezelfde tint heeft. Maar ik heb, ik heb toch moeite met nee. het woord stress. Een, een ja. beetje ruzie in een huwelijk, is dat ook goed? Ja, dat is heel goed. Althans niet voor het huwelijk, maar wel voor jezelf. Om maar, een beetje alert te een blijven. Een beetje, Max. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, ja, anders, het anders kom je in het volgende hoofdstuk en dat heet posttraumatische post ja. stressstoornis. Ja. En dat is minder leuk. Dat is minder ja. leuk. Nou, maar toch die stress, hoe, hoe is overbelasting of zo, hoe defineert u het? Nou, het Definieer je Ik zeg steeds huur, maar dat is... Toch... Nou, mag allebei, maar ja. uh, het, het is eigenlijk een term die komt uit de metaalkunde. Dus gewoon als je metaal heel vaak heen en weer buigt, dan door de stress gaat het op een gegeven moment kapot. En daar komt de term vandaan. Het is een begrip wat al. Ja, maar hoe definiëren jullie het? Staat. Nou, dat hangt heel erg vanaf wat je bent. Je kunt dus uitgaan van de subjectieve gevoelen. Ja. Dus als je gestrest voelt, dus uh, nou ja, een beetje opgeronden, vaak negatief. Uh, hoe ik het als bioloog definieer, is dat uh, je kunt aantonen dat hormonen vrijkomen die meestal te maken hebben met stressvolle omstandigheden. Ja. Dat is niet helemaal hetzelfde. Want je kunt bijvoorbeeld, uh, wij doen zelf proeven bij, bij uh, jonge studenten. En dan zijn het met name de jongens die zeggen altijd... nou, ik was helemaal niet gestrest en er was niks aan de hand. En als je dan kijkt naar hun hormoonniveaus, dan zijn die ontzettend gestegen. Ja. Dus de subjectieve beleving is niet altijd hetzelfde als uh, wat het lichaam doet. Nee, maar daarom vind ik zo'n uitspraak ook als je zegt... van: ja, een beetje stress is misschien wel goed... Ja, wat ik bedoel is een beetje van dat stresshormoon. Ja, dat moet eigenlijk. Ja, ja. Ja, nou ja, dat is een beetje zo'n lange titel. Nee, nee, nee. Ik wil het gewoon weten. Ja. <laughs> een ja. beetje van dat. Uh, trouwens, ja, nog even iets anders. Er zijn eigenlijk heel weinig vrouwelijke neurobiologen die op dit topniveau werken. Hoe bent u eigenlijk, of ben je eigenlijk in dit vak beland? Helemaal toevallig. Ik was eigenlijk met wiskundige modellen bezig. En nou, toen was er iemand die een wiskundig model van de hersenen uh, aan het onderzoeken was. Ja. Daar ben ik naartoe gegaan. En toen vond ik eigenlijk het praktische werk veel leuker dan het wiskundige model. Dus ik doe helemaal niets meer met wiskunde. Met dat wiskunde. Nee, dat maar is helemaal... kijken of de statistieken kloppen... Nou, ik nee. kan nog maar nauwelijks volgen eigenlijk. Dat is helemaal weggezakt. <laughs> maar je bent wel een beta van origine. Ja, ja, ja. Ja, ik heb ook al een tijdje wiskunde gestudeerd, dus dat zit er wel in. Maar ik vind eigenlijk de werking van hersenen en hormonen, die, dat ja. snijvlak, dat vind ik het meest interessant. Heb je altijd geïnteresseerd geweest in de werking van de hersenen in het dagelijks leven? ja. Ja, want toen ik gevraagd werd om, om, om dat boekje te schrijven, toen dacht ik ook van ja, wat zou ik nou schrijven? Een soort ABC van de hersenen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat sprak me nou totaal. Boekjes ja, dat is ontzettend. Ja, ja, ik ging ja, even ja. naar een boekwinkel, een goede boekwinkel. Daar stond echt zo'n plank ja, ja, van een meter. Je ja, ja. nou, heet nou, ook dat... ABC van de hersenen? Ja, ja, de hersenen voor dummies of zo. <laughs> ja, het <je> nou, ja. <laughs> <laughs> is een heel dun boekje. <laughs> dus ik, ik dacht, wat moet ik nee, daar zie, aan he? toevoegen? Dat lijkt ja. me helemaal niet leuk om te lezen. Ook. Nee. Dus ik, het bleek me leuk om iets te schrijven wat ik zelf zou willen lezen. Ja. En dat heb ik gedaan. Nu, uh, hoeveel hokselcellen hebben we eigenlijk? Nou, de schatting is ongeveer 100 miljard. Dat is wel een beetje afhankelijk van je leeftijd. Dus Zes uh, dus best... heb ik er nog over, denk ik. <lacht> ja. Ja. Acht. Nou, als je op het volwassen, in volwassen leeftijd hersencellen verliest, dan, dan merk je dat heel erg. Uh, wat wel mogelijk soms is, is dat, dat je tijdens de hele ontwikkeling met wat minder hersencellen doet... en dan nog redelijk functioneert. Ik ja, je herinner... hebt toch van die lege hoofd? Ja, precies. Die, die ik herinner toch me erover. Hebben... Ja, ja, ja. ja. Het was zo'n EO-documentaire zo een keer ja. van mensen die met een, een waterhoofd waren geboren. En toen op een gegeven ja, moment werd, Engeland, uh, werden daar ja, werden foto's van gemaakt. Ja, dus van die hersenscans. Ja. En dat was een soort schilletje. En toch ja. had die persoon geloof ik wiskunde gestudeerd. Nee, ja, nou, nee, nee. Let, nou, was, was, was, niet was niet... Dat u, dan moet u niet overdrijven. Niet een... <laughs> <laughs> nou ja, ik dacht, maak het wat aansprekender. Ja. ja, het is leuk. Ja. Maar uh, als dat dus tijdens volwassen leven gebeurt... Dan, dan merk je natuurlijk enorme gevolgen. Want ja. er komt niks meer bij komen er ook cellen bij? Bij die 100, 100 wat zei je? 100, 100, 100, miljard. 100 miljard. 100 miljard. Ja, 10 tot de 11e. Uh, nou, tijdens het, zoals je zei, tijdens het volwassen leven, leven komt er eigenlijk vrijwel niets bij. Heel kleine gebiedjes in de hersenen, maar bijna verwaarloosbaar. Dus, Daarom is iedere beschadiging van de hersenen ook zo desastreus. Dat, dat, dat stuk maar krijg je, je niet je meer terug. Maar ja, zegt toch dat het plastisch is? En dat, er weer... dat wel. Ja, wat kan, wel kan gebeuren is dat natuurlijk de verbindingen uh, functies over gaan nemen. Hè. Dus als er een stukje uitvalt, dat cellen die daarnaast liggen... dat die een deel van de functie gaan overnemen ja. door andere contacten te maken. Maar nieuwe cellen, nee, vergeet het maar. Is dat wel nou iets wat je kan zien? Dat, je, dat er andere verbindingen komen... Met die um, neuronen, geloof ik dat het heet. Hè? Ja. En, die, en die hebben we dan weer uitlopers. Zeg, ja. Een soort bladnervenstructuur. En dan uiteindelijk, nou, die moeten gaan trillen. En dat nemen ze over. Maar kan je, is dat iets wat je kan zien? Bij mensen niet. Dat is echt een veel te klein niveau. Dan hebben we het te maken... Oh, hè, dus, uh, ongeveer miljoenste van, uh, van een meter. Dat is ongeveer het niveau waarop ja. je zit te kijken. op nou, nanoniveau, geloof ik. Dat nou, je dat je het is, is micro dat microniveau. Maar dat, dat is echt niet te zien. Ja. Uh, in, in proefteermodellen kun je het wel zien. Dus je kunt bepaalde muizen kweken die uh, lichtgevende cellen hebben. En dat gaat wow. dan tot helemaal tot in de uitlopers door. En uh, mensen zijn op dit moment in staat om in levende dieren... dus echt de beweging van die contacten te zien. Zo. Maar weten we nou het allereerste begin daarvan... Snap je wat ik bedoel? Nee, nee. ik zie het. Uh, ja. Ik hey, kan het niet Snap Jij ook? Nee, nee, maar ja, jij bent ook dat geen dat... professor. Nee. Ja, bedoel, dit, is, dit is toch uh, humanistisch gebod? Ja? Welk allereerste bestuur? Nee, ja, nou, over? Nou, ik, heb, ik, ik heb wel eens gelezen dat het begint dus met een soort elektriciteit. Ik bedoel, dat bedoel ik in de herfst. Wat zet die, dat, dat laatste nerfje, zal ik maar zeggen, er nou toe om te gaan bewegen en dat contactje te maken, die elektriciteit te maken? Uh, ja, het signaal wordt natuurlijk van cel op cel overgegeven. Wat maakt dat signaal? Uh, dat komt doordat de, de membraan, de buitenkant van ja. de cel... niet uh, voor alle uh, ionen, zoals kalium en natrium en calcium... goed doorlaatbaar is. Ja. Waardoor je uh, aan de ene kant bijvoorbeeld heel veel natrium hebt... en aan de andere kant niet. Op een gegeven moment gaan bepaalde kanalen, openingetjes in die membraan gaan open. En dan kan, kan, er, kan dat gaan bewegen en dat neemt de lading met zich mee. Dus ja, dan krijg je ja. een andere verdeling van, van de lading. En dat is het elektrische signaal wat, je, wat eigenlijk... Uh, ja, Door je hersens gaat. En dan... Ja, dat gaat heel snel. En als er nou nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hersens... Dan... Ja, dat is op zich een proces wat langzamer is. Want dat betekent dat echt nieuwe contacten moeten worden ja. gevormd. En daar zijn eiwitten voor nodig om die contacten te maken. En oh. dat is een proces wat uh, in, meer, in de orde van uren verloopt. In de orde van uren? Nou ja, inderdaad. minimaal dan. Hè. Dat kan natuurlijk over dagen en weken zich uitspreiden. Maar... Nou, Zijn Zo. die hersenen niet alleen uiterst complex, heb ik begrepen uit het boek... maar ook heel kwetsbaar? Is het een wonder dat er niet vaker iets mis mee gaat? Ja, ik vind dat uh, eigenlijk wel een wonder. En met name voor bepaalde groepen cellen die uh, um, ja, chemische stoffen maken. Die, uh, waar er zijn maar heel weinig cellen van die die stof maken. Een bekend voorbeeld is de stof dopamine. Ja. Uh, als je, en daar heb je maar een beperkt aantal cellen, enkele duizenden cellen van die dat maken. En als je die niet meer hebt, dan wordt er dus ook geen dopamine meer in je hersenen gemaakt. En dat kun je zien bij bijvoorbeeld uh, Parkinson-patiënten. Ja. Het probleem is een beetje dat je de, de klinische symptomen pas merkt als 80% van die cellen al dood zijn. Ja. Nou ja, en ik zei net al: er komt niks bij. Dus dan moet je het met die resterende 20% doen. Nou, dat lukt dus niet. Het. Uh, uh, uh, uh. Daarop door doorfilosoferend. Het is een vakgebied waarin u in zit... waar de laatste twintig jaar enorme vooruitgang is geboekt. Um, hoeveel weten we dan nu? Is dat moeilijk te ja, zeggen? Hoe, hoe meer je van iets weet, hoe meer je beseft... hoe weinig je weet eigenlijk. Dus, uh, ja, dat is een bekende cirkel. Ja, dit is natuurlijk een beetje van een ja, dubbeltje. Maar... Schieten de onderzoekstechnieken tekort... Ja, ja er zijn, we hebben duidelijk vragen, uh, vooral ja. over de hersenen van mensen... die we technisch gewoon niet aankunnen op dit moment. Zoals? Nou, wat ik, het voorbeeld wat ik net gaf... we kunnen wel kijken welke gebieden uh, actief worden bij bepaalde... Uh, als je praat of luistert of iets doet. Maar op celniveau of op of molecuulniveau, eiwitniveau... kunnen we eigenlijk helemaal nog niks zien in de ja. menselijke hersenen. Dus dat is één kant waar, denk ik, enorm veel uh, techniekverbetering gaat komen. Een andere kant is dat we bij de behandeling van hersenziektes... Uh, voor een belangrijk deel nog met lege handen staan. Ja. Dus ik geef bijvoorbeeld uh, in, het, in het boek uh, heb ik een hoofdstukje over uh, ziekte van Huntington. Ja, ja. En dat vind ik altijd, uh, uh, ja, laten we zeggen, wetenschappelijk een mooi voorbeeld. Het is natuurlijk een heel afschuwelijk voorbeeld als je het hebt... Het is een ziekte waarvan we exact weten wat het probleem is. Je kunt ook voorspellen of iemand het krijgt. Ja, je kan in mijn hersens kijken en dan zeggen... jij krijgt over twintig jaar hunting Nou ja, je hoeft alleen maar in, in de genen te kijken. In de genen, ja. En, en dan zie je aan een, een bepaald gen... dat daar een, een, uh, een stof, een aminozuur, heel vaak voorkomt. En als dat meer dan 35 keer voorkomt... Ja, dan weet je gewoon dat uh, de persoon die, die aandoening gaat krijgen. Ja, en je kan die aminozuren niet weghalen? Nee, nou ja, op dit moment kunnen we niets voor die mensen. Het is echt, uh, je kunt alleen maar zeggen, je gaat het krijgen. En je kan er dus wel prenatale uh, diagnostiek toe doen, zeggen uh, bij de vrucht of het de drager is of niet. Dus eigenlijk zijn we nog maar bezig met kinderspel. Ja, het is een beetje verschillend. Het voorbeeld wat ik gaf over uh, ziekte van Parkinson, dat, dat is nou iets waar wel redelijk wat aan te doen is. En ook, ja. loopt echt een beetje voorop wat betreft de behandeling. Maar er zijn zo ontzettend veel aandoeningen waar we niets aan kunnen doen. Of heel weinig. Dus ik denk, ja... Dus of... die celtherapie is nog een, een heel beginnend Ja, stadium. dat is echt uh, in de kinderschoenen. Dus de, men, men kan de techniek op zich wel... Uh... Welke techniek precies? Nou, dat je uh, stamcellen uh, laat uitgroeien tot bepaalde hersencellen. En dat dan terugzet... Maar om weer het voorbeeld te nemen van Parkinson, dat leg ik ook in het boek uit. Yeah. Yeah. Je, het is bij de, als de tuinmannen de dood. Je, je zet die cellen zet je weer terug en het ziekteproces gaat gewoon weer door. Dus ook die cellen gaan weer kapot op een yeah. gegeven moment. Dus yeah. je lost het probleem er niet meer op. Je pakt niet echt de oorzaak weg. Is wat dat, dat is die ziekte van Huntington? Wat zijn de, de, de, de symptomen daarvan? De uh, ziekte van Huntington is uh, een ziekte waarbij mensen... heel erg uh, ja, veel onwillekeurige bewegingen Gekeurig. maken eigenlijk. Mm. Dat is wat je er aan de buitenkant aan ziet. Uh, maar daarnaast zijn allerlei uh, uh, ja, psychische problemen ook... die vaak al eerder ook optreden. En het duurt ongeveer 15 jaar voordat mensen daar dood aan gaan. En het is dus eigenlijk heel gruwelijk en schrijnend... Mm. omdat. De kinderen weten dat ze 50% kans hebben om de ziekte te krijgen. En ze kennen het hele verloop van de ziekte. Ja, en ja, ze je het kunt het al meegemaakt. bij de geboorte zien. Ja, je kunt het ja, voor ja, de geboorte het in de zien. Ja, ja, dus dus, dus dat, dat is eigenlijk de enige ja, preventieve behandeling om te zeggen... Nou, abortus. dat kind abortus. dan maar niet. Nou, uh, nou we toch bij abortus zijn. Het effect van de aandacht uh, uh, uh, van de moeder voor de latere ontwikkeling uh, van, jonge, van jonge dier... is onderzocht bij ratten. Ja. En uh, wat leveren die studies eigenlijk op en wat zegt het over de mensen? Ja, wij doen zelf dat soort werk ook. Ja. En, en we hebben uh, uh, allerlei modellen gebruikt. Maar één model is dat je eigenlijk gewoon kijkt naar het natuurlijke gedrag van de moeders. Dus we interfereren op geen enkele wijze. We, we kijken alleen wat die moeder doet met ja. haar pups... En dan heb je moeders die heel erg veel of juist heel erg weinig zorg geven. En dan zijn wij geïnteresseerd wat er met die kinderen gebeurt. Dat vond ik ook erg interessant ja, ja, nou, om te lezen. laat je ze opgroeien en dan blijkt dat ze totaal verschillend zijn. Vooral in dat zeepaardje waar we ja. hebben gekeken. Maar ook in hun gedrag dus. Dus uh, de ene, de, de, degene die dus heel extreem weinig zorg hebben gehad... die hebben hele kleine hersencellen in dat gebied... En degene die heel veel zorg hebben gehad, hebben juist hele grote cellen. Maar wat zegt dat over. Stel dat dat bij ons ook zo is. Wat, nou, wat zeggen nog, grote hersencellen? Ik wou ja, ook nog één opmerking daarover maken. Want ja, het dogma was een beetje van. nou ja, dat is dus heel slecht hè, als je weinig zorg hebt gehad. Ja. Maar wat nou het verrassende was. Blijkt dat die, degene die heel weinig zorg hebben gehad, dat die onder normale omstandigheden inderdaad slecht presteren bij leertaken. Maar als ze iets onder heel erg veel stress moeten leren, dan doen ze het juist beter dan die anderen. Dus dat vond ik wel. Uh, ja. Dat begrijp ik. Ja, ja, dat is, dat, is, dat, is wonderlijk. Nou, ja. Zo... dat kan ik begrijpen. Ja, ja. Dat is... Als je veel aandacht je krijgt, dan begrijpen. wordt alles je uit de handen ook genomen ja. natuurlijk. Hè? Ja, dus, uh... Ik heb zulke hersencellen. Ja, kolossale, kolossale hersencellen ja. heb ik. Mag, mag ik. mag ik een beetje een, een, een, een filosofisch achtergevraag vraag stellen? Kun je op celniveau ook iets zien of iets zeggen over het, het, het bewustzijn? Hebben we überhaupt een bewustzijn? Ja, maar dan heb je, denk ik, de verkeerde spreker uitgenodigd. is een neurobiologe, hè? <laughs> nou ja... Uh, nee, maar er zijn wel mensen ja, die daar neurobiologisch aan werken. Ik zeg ook een filosofische vraag. Je kunt, daar, je kunt daar onderzoek aan doen. Uh, je kunt kijken of bijvoorbeeld bepaalde visuele informatie... bewust of onbewust wordt verwerkt. Maar ik ben daar geen specialist in. Maar daar komt men wel steeds verder mee met dat onderzoek om te kijken echt welke cellen nou betrokken zijn bij bewustzijn. Hmm. Nou gaat het ook... Die, die, dus we hebben daarnet, die, als een moeder enorm zorgt... krijg je grotere hersencellen. Grotere hersencellen betekent dat je misschien onder stress slechter functioneert. Het kwam uit zou, het proefdier. Dat, dat het zou dat proefdierenonderzoek. Ja, ja. Laten ja. we zeggen dat het bij de mensen ook zo is. Dan rijst toch meteen de vraag op... hoeveel zorg moet je eigenlijk besteden aan een kind dan? Ja... Nog een aforisme van een dubbeltje. Okay. De gulden, -Middenweg. De gulden -Middenweg. Ja. ja, Ik begreep het al. Uh, um, nou, heb ik wel eens gelezen dat inderdaad uh, bij ADHD... dus ook zo'n ziekte die u behandelt... de opvoeding ook wel degelijk een rol speelt. Ja, dat, uh, daar kom men wel van terug. Laten we zo, zo zeggen. Met, bepaal, met hele goede begeleiding van deze kinderen door de ouders... Ja. Uh, kan het veel beter met ze gaan. Het is niet zo dat hun probleem, probleemgedrag... hun extreem drukke gedrag... dat dat komt door de ouders. Uh, misschien heel indirect... omdat het sterk erfelijk is. Dus in feite geven de ouders het wel door. Ja. Maar het is niet door hun opvoeding. Nee, het is niet door de opvoeding... Het is meer genetisch bepaald. Ja, maar de, de ouders kunnen dus wel... Uh, de, de ouders kunnen wel... Uh, veranderingen ten goede aanbrengen. Ja. Nou, um, zegt u ook, stelt u ook ergens dat autisme vaker voorkomt uh, bij mannen? Ja. Dat vond ik ook zo wonderlijk om te lezen. Waarom is dat eigenlijk? Dat weet eigenlijk niemand. Heel goed. Uh, het zou kunnen dat het te maken heeft met bepaalde genen... die op het eigen chromosoom liggen. Ja. Het kan ook zijn dat er invloed is van testosteron. Ja. Dat is wel een beetje de vraag, want de grote uh, afgifte van testosteron... is natuurlijk uh, vanaf de pubertijd. Ja. En het is niet zo dat autisme dan opeens heel sterk gaat worden. Dus dat is, je kunt het vaak in hele jonge kinderen al zien. Ja, daar kan je het al zien. Ja. Maar er was zelfs een theorie, zegt u, dat, er, dat de hersenen van autisten... gezien kunnen worden als extreem mannelijke hersenen. Ja, er is een Engelse onderzoeker die uh, die theorie heeft ja. uh, naar voren gebracht... Dat, euh, laten we zeggen, een wat minder empathisch euh, vermogen bij mannen, wat ja. gemiddeld zo is, moet er al heel erg voorzichtig mee zijn. Euh, dat dat versterkt is bij autisme. Ja. ja, ik zit meteen te kijken aan die moederzorg. En, en ja. empathie. Dat je dan, dus het lijkt mij volgens mij ook een relatie tussen bestaan. Maar goed, hoe komt Maar er het? zijn ook allerlei hersenziektes die uh, vooral bij vrouwen voorkomen. Ja. Dus we hoeven ons niet wat? zo uh, op het goede gedrag nee. te <laughs> laten voorstellen. Welke hersenziekte uh, komen dan nou, bij vrouwen? Nou, bijvoorbeeld vrouwen? eetstoornissen komen ja, uh, ja, ja. veel vaker bij vrouwen voor. Uh, depressie? O ja, uh, oh, ja? Uh, meer bij vrouwen maar, dan bij ja. mannen. Maar ja. kan je in het hersenweefsel zien dat iemand uh, depressief is of uh, aanleg heeft tot uh, eetstoornissen? Um, okay. Nou, de, de, de, de manier waarop men op dit moment onderzoek doet... is om inderdaad te kijken naar um, voorspellende karakteristieken. Dat kan zijn wat voor een genpatroon iemand ja. heeft. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn hoe bepaalde gebieden van de hersenen aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. En uh, ja, je moet natuurlijk altijd een beetje oppassen met zoiets als depressie als je dat gaat doen bij iemand die depressie heeft of heeft gehad... kan het natuurlijk het gevolg van de ziekte zijn. Dus je zou het eigenlijk ja, ja. van tevoren moeten doen. Dat betekent dat je op hele grote schaal onderzoek moet doen. Je kunt in een wat grotere risicogroep kijken... waarvan je weet dat een flink ja. deel het gaat krijgen. Bijvoorbeeld eerste graadsverwanten. Maar dit is toch vrij lastig onderzoek. Het is bijvoorbeeld bij posttraumatische stressstoornis is veel makkelijker van tevoren onderzoek te doen. Omdat je weet dat bepaalde mensen... een enorm risico lopen om het te krijgen. Zijn er fundamentele verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke hersenen? Ja. Ja. Nou ja. Als je daar echt heel veel meer over wil weten... is Dick Zwaap een fantastische wel... gast. Ja, die heeft ja. wel eens gehad. Ja. Ja. Ja. Die Want heeft eens die heeft daar er heel erg veel ja. onderzoek aan gedaan. Maar maar is zijn... u een leerling van Zwaap, of niet? Nee. Nee. Okay, dus ik ben alweer bij u aan het verkeerde adres. Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Er zijn natuurlijk uh, uh, gebieden anatomische uh, verschillen. Hè. Dus sommige gebieden zijn wat groter bij vrouwen... Uh, of kleiner bij vrouwen dan bij mannen. En daarnaast zijn er natuurlijk enorme invloeden van uh, geslachtshormonen. Dus tijdens de cyclus kun je al zien dat er veranderingen zijn. Ja. Mm -hmm. Dat is nog een interessante vraag. Hoe komt het toch dat sommige mensen altijd op, ziek, op zoek zijn... naar uh, nieuwe ervaringen en andere neem mijzelf er. gelukkig zijn als er geen verrassingen optreden. Ja, dat had ik nog heel anders ingeschat. Ja, ja. ik, ik kom net van het bungee jumpen met Max. Ja. Ik heb doen? je er echt van af moeten trekken. Ja. Ja. En daarna blind oversteken. Ja, nee, want ik beken in het boek dat ik zelf ook zo'n uh, eigenlijk een vakantievrezer ben. Ja. Dus ook nooit op vakantie wil, omdat je dan niet weet wat er gaat gebeuren. Uh, ja, ook dat heeft te maken met de manier waarop bepaalde structuren in onze hersenen functioneren. En er zijn twee gebieden heel belangrijk voor. Eén is de amygdala, de amandelkern. Uh, dat, dat zit eigenlijk naast uh, de hippocampus. Ja. En dat is een gebied wat uh, heel erg belangrijk is bij uh, emotie en angst. En je ziet dus ook dat mensen die uh, snel bang zijn voor dingen... dat die amygdala heel erg snel geactiveerd ja. wordt. Dus dat zijn de mensen dus die, die het die niets... die zit naast die grote hersencellen van mij. Ja, ja. ja, ja. ja dus die mensen die willen geen verrassingen hebben... want ja. daar reageer ze heel sterk op. En een ander gebied dat heel erg belangrijk is... dat zit er hiervoor ergens in je hersenen in de frontale lob onderin. Daar zit een gebied wat te maken heeft met uh, uh, risico's nemen. En uh, ja, dat, uh, dat is een gebied wat heel erg uh, floreert bij mensen die uh, ja. altijd naar uitdagingen op zoek zijn. Dus je zou bijvoorbeeld een hersenonderzoek kunnen doen en dan al kunnen vaststellen of mensen goede ondernemers of slechte ondernemers worden. Aan de hand van de grootte van die, uh, wat, wat bij die voorste lop, frontlop Ja, Als laatst iemand bij Pauw en Witteman die dat ook uh, beweerde. Uh, ik denk dat het wel heel erg ver gaat. Um, er zijn natuurlijk altijd... Uh, waar we het over hebben zijn gemiddeldes van groepen... waar je ja. een significant verschil tussen ja. zit, Maar er is een enorme overlap. Dus als wij iemand in een scanner leggen... en zeggen van tevoren... nou, dat is zo'n persoonlijkheid. Uh, denk, daar zijn we niet aan toe. En ik vraag me af of, u, of dat überhaupt ooit zou kunnen... vanwege die enorme variatie die dus ja, er is. Ja, ja, ja. Um, uh, uh, nou, we hadden het al een beetje over die, die uh, traumatische stress. Of dat stress is niet zo slecht... Uh, maar wat gebeurt er in de, in de hersenen bij mensen met die posttraumatische uh, stoornis? Eigenlijk weten we dat niet heel erg goed. Um, we weten dat, uh, misschien juist een goed voorbeeld om te illustreren... dat je soms in de val loopt door te zeggen van nou, dit komt door de ziekte. Ja. Uh, men heeft uh, al nou, tien jaar geleden laten zien dat de hippocampus kleiner is bij mensen met een posttraumatische stressstoornis... dan bij uh, mensen die die stoornis niet hebben. En uh, toen heeft men later bijvoorbeeld bij tweelingonderzoek laten zien... dat uh, zowel de... De, degene van de tweeling die de trauma had ondervonden... en de stoornis kreeg als degene die dat niet had... dat die allebei kleine hippocampus hadden. Dus nu denkt men, het is eigenlijk een risicofactor. Yeah. Dus er zijn bepaalde structuren die anders geschakeld zijn... en andere uh, omvang hebben bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Yeah. En dat zijn weer eigenlijk die gebieden waar ik het steeds over heb. Dus de hippocampus, de amygdala en de frontale schors. Ja, die drie, dat, dat zijn wel de grote ja, dat belangrijke zijn, gebieden. Voor dit soort stoornissen zijn dat echt sleutelgebieden. Um, uh, ergens schrijft u in het boek... Ik zou de wetenschap wel vooruit willen sleuren. Uh, ja. En dan schrijft u ook over uw tante Dora. Kunt u dat verhaal eens vertellen? Um, ja, dat is een, een, een tante, een zuster van mijn moeder... die uh, dementie had. Ja. Zis, ik voorspelde in het boek dat ze honderd werd... maar inmiddels is ze overleden. Wel 94, dus mag niet mopperen. Uh, maar die... Uh, ja, waarschijnlijk ziekte van Alzheimer. Ja. En ik probeerde mij altijd als ik daar was in te denken... hoe het nou toch moet voelen als je hoofd gewoon uh, figuurlijk leeg is. Ja. Als je dus ja. geen enkele sensatie hebt als je naar buiten kijkt... als je met mensen praat. En ja, we kunnen daar eigenlijk nog helemaal niks aan doen. Ik helemaal denk, niks? Nou ja, er zijn een paar labmiddeltjes, maar eigenlijk... Kun je het niet veel doen aan mensen die dementie hebben? U, uh, u schrijft ook dat u eigenlijk een ethische poortwachter bent. Een ethische ja. poortwachter, wat bedoel je daarmee? Ja, dat was uh, naar aanleiding van, van een vraag van een journalist. of je niet van sommige dingen af moet blijven. Dat als je de hersenen zo ziet en het en bestudeert, of je niet moet zeggen: nou ja, uh, dat is niet voor ons om te begrijpen. Ja, dat, is, dat, dat is niet iets voor mensen om te begrijpen. Ja, dat vind ik dus helemaal niet. Nee, als nee, ik iets nee, ja. zie, dan denk ik meteen dat wil ik begrijpen. Daar wil ik, dat Tuurlijk, ik nou, ja. een onderzoek naar doen. Uh, maar ja, die kennis, die, ik denk de kennis daarvan is niet verkeerd. En die kun je ook heel erg goed toepassen. Maar je moet het ook inderdaad niet ten kwade toepassen. Hè. Waar we het net over hadden, dat je iemand onder een scanner legt... en gaat voorspellen van nou, dat uh, is zo iemand... Uh, stel dat we ooit zo ver komen... dat we bijvoorbeeld aan de hand van genenpatronen... in combinatie met uh, ja. hersenfunctie kunnen voorspellen... of mensen bepaalde risico's lopen. Willen we die kennis dan ten goede of ten nou, kwade? Ziekte te van Huntington, als ik het al voor de geboorte kan zien. Ja, maar je kan natuurlijk... de andere kant van de medaille is dat een verzekeringsmaatschappij... Precies. kan gaan zeggen van nou, uh, meneer, u mag drie keer zoveel uh, premie betalen. betalen... want u heb, loopt een veel groter risico. En ik denk, je kunt ook... Natuurlijk, met kennis over hersenen kun je ook op een gegeven moment gedrag gaan manipuleren. Anders dan wij dat nu al doen door belonen en straffen. Ja. En door in te grijpen in genen. En daarom vind ik dat wij als wetenschappers uh, ethische poortwachters zijn. Wij moeten natuurlijk die kennis uh, vergaren en daar iets goeds mee doen. Maar ook die verantwoordelijkheid pakken dat je, dat je daar dus niet iets slechts mee gaat dat, doen. Dat betekent concreet dat je op een gegeven moment zegt... als een verzekeringsmaatschappij... Jou zou vragen, van wil je bij uh, dat kind de ziekte van de Huntington onderzoeken? Nee, dat doe ik niet. Ja, Ergens moet je je grenzen trekken. en Ik denk dat wij nu al als wetenschappers die grenzen vaak meemaken... doordat we heel vaak uh, onderzoek namens een, een farmaceutisch bedrijf gaan ja. doen. En daar staat dan heel veel geld tegenover. En ja. Dat is vaak een afweging of je dat wil. Of je een uh, onafhankelijk onderzoek wil doen waar geen enkel belang bij is, anders dan het vergaren van kennis. Uh, maar soms heb je gewoon het geld niet om dat te doen... en kun je het wel krijgen via een farmaceutisch bedrijf. En dan moet je die afweging maken, wat gaan ze met mijn uh, gegevens doen? Dat is eigenlijk, staat ook nog in de kinderschoenen, die oplossen van dat soort dilemma's. Nou, er is heel erg veel discussie over... Uh, in hoeverre uh, onderzoekers eigenlijk gesponsord, direct gesponsord kunnen worden... of moeten worden door bedrijven... Ja, ja. Helaas is de financiering zo dat heel veel inderdaad dat doen. En ja. ik zelf ook. Maar je moet heel goed ja, nagaan wat er met die gegevens gebeurt. Maar waarom, ja, waarom helaas? Vraag ik me toch af. Wat is het nou eigenlijk erg als een verzekeringsmaatschappij zou zeggen. Nou, u heeft Huntington, dus niet. Dan gaan we u niet verzekeren. Wat, wat is er dan erg als je zou zeggen. we gaan dat voor de geboorte uh, uh, bekijken of dat zo is. En wat is er dan erg om te zeggen. we gaan aborteren? Ja, het is, een, het is een glijdende schaal. Op een gegeven moment worden de beslissingen voor jou genomen. Kijk, er zijn nu mensen... die En wat is daar erg aan? Nou, laat ik het voorbeeld geven van Huntington. Er zijn nu mensen die uh, uh, weten dat hun kind het heeft. Dus die hebben prena, prenataal uh, laten ja. testen. Ja. En die redeneren. Nou, dat kind is ongeveer 40 jaar ongeveer als het het zal krijgen. Ja. Dan komen de eerste verschijnselen. In die 40 jaar is de wetenschap zover dat er iets aan gedaan kan worden. Ja, nou, dat zo zou ik denk ik ook redeneren als mijn kind het zou hebben? Ik niet, maar er zijn nee. mensen die zo ja. redeneren. Ja. Dat is een beetje een christelijk standpunt, te nemen. Hoezo? Als je weet van... Uh, je, je gokt erop nou, ja. dat de wetenschap het ja. weet. Misschien ja, denk dus ook een lid van de EEO zou dat standpunt ongetwijfeld innemen. Nou ja, die, die nou, ja. hebben denk ik niet eens die... F... Die zeggen die is, gewoon, die, die, het is voorbestemd. Het is de, ja. ik bedoel, dit is een soort godsdienst. De, ja. de wetenschap is de godsdienst. Ja, maar als het 40 jaar gewoon kan leven. En daar, ja, ik moet er helaas een eind aan maken aan het interessante gesprek. Maar als het 40 jaar gewoon kan leven. 40 jaar nu. En we gaan over 40 jaar kijken. Ja, maar, ja, maar... Door toeval kan ook iets opgelost worden. Ja, nou ja, Vaak dat, gaat dat het ook door dat toeval. Ik zie je aan Martin maar... Bril. Die is 49 geworden. Die, die wilde echt niet dood. Ik bedoel, en als ik hem ja. verteld had op zijn 40ste: van je hebt nog 9 jaar. dan was hij totale paniek uitgebarsten. En ik denk ja. dat voor iemand die, die, die 38 is en denkt over twee jaar krijg ik het, want je bent op je 38ste nu natuurlijk in, in, ja, in, dus in de bloei mensen, van je leven. Zijn er zijn ook mensen die het dus echt niet willen weten. Ja. Die denken van ik wacht wel af wat ja. er gaat gebeuren. Ja, je hebt dus altijd 50% kans dat je het niet krijgt. Hè? Ja, daarom. Als je het niet weet. Ja, ja daarom. Ja. Heel erg interessant. Mag ik, mag ik je heel hartelijk danken. Dames en heren Marianne Joels. Ja, dat was uh, Theodor Holman in gesprek met Marianne Joels... in een bijdrage van Human, eerder uitgezonden in 2009. We blijven bij Theodor Holman, we blijven bij OBA uh, Live. Holman voelt Joep Schrijvers aan de tand over toeval en serendipiteit... waarnaar hij voor zijn nieuwe managementboek onderzoek heeft gedaan. Hij vertelt over de historie ervan... en in hoeverre wij zelf er invloed op kunnen uitoefenen. Het woord is weer aan Theodor Holman. Uh, nou, dan moet ik je weer heel serieus gaan uh, inleiden, ja, ja. Joep. Okay. U, de vaste luisteraars, die kennen hem natuurlijk al, maar goed. Laat ik het, het, het, het zo inleiden. De belangrijkste uh, gebeurtenissen en, en de grootste ontdekkingen... die zijn uh, vaak totaal onverwacht. Verschillende wetenschappers die, uh, hebben ook recent boeken uitgebracht... over de rol van het toeval en serendipiteit... Ja, serendipiteit ja, ja. <laughs> ja, in wetenschap, economie en uh, maatschappij... Nou, Joep Schrijvers, u weet het, is vast panellid hier in Oberlife... en schrijver van Hoe Word ik een Rat. Die werkt momenteel aan een boek over kansen... waarbij hij toeval en serendipiteit onderzoekt. Uh, hij is hier om ons over dit ongrijpbare onderwerp te vertellen. Uh, Joep, leuk dat je er bent. Um, we moeten eerst even naar de, de definities gaan. Want ik denk dat een heleboel mensen, toen ze het woord serendipiteit hoorden... Uh, dachten, wat is dat? We, wat is... Toeval en wat is serendipiteit? Wat een woord is dat? Serendipiteit, ik begin ook serendipiteit. al te, ik begin ook al te stort, stotteren. Dat is eigenlijk het doen van. het vinden van iets waar je niet naar gezocht hebt. Ja. En dat doe je ook nog op een niet-systematische, niet-methodische wijze. Ja. Dat, is, dat is serendipiteit. En. Um, en, en, en toeval of, of kans, wat is kans? Uh, gewoon de officiële definitie, dat is een, een breuk. Ja. Van uh, een bepaalde uh, alternatief uit een reeks van alternatieven... en welk deel van het geheel is dat? Nou, dat is heel abstract geformuleerd. Maar je hoort al, het ene klinkt veel abstracter dan het andere... Maar misschien een voorbeeld? Ja, heel graag. Of, nou, laat ik eerst vragen. Ja. Want dat is dan handig, omdat we beide tussen zitten te hakkelen over dat woord. Waar komt dat dan vandaan? Nou, het woord ser serendipiteit. Ik, ik was daar uh, afgelopen maanden ook op zoek naar. Ik heb het ook gevonden. Het is ook wel beschreven. Er was in de 18e eeuw was er zo'n uh, politicus, geleerde, uh, lui mens... Uh, met veel geld in Engeland. Uh, Welpo. En... Uh, die had een schilderij uh, gekregen van een vriend uit Florence. En uh, dan moet ik even spieken, want die naam vergeet ik altijd. Maar nou, dat doet er ook niet toe. Um, en die uh, van Capello, dat was een soort Nina Brink uit de, uit de 16e eeuw. Zo. Ja. En hij was op zoek naar het wapen. Hij wou een, een lijst maken met het wapen van die vrouw erin, het, het wapenschild. En dat had hij gevonden. En hij zat op een gegeven moment uh, in zo'n boek te bladeren met allemaal wapenschilden. En toen vond hij toevallig ja. een tweede... En dat, hij was er niet naar op zoek, want hij wist wel wat het was. En opeens vond hij dat er nog een alternatief was, een tweede wapen. En dat is je uit gaan zoeken. En daar heeft hij een brief over geschreven aan een vriend van hem... die in Florence zat, en gezegd... Goh, dit, zou, dit verschijnsel, ik zoek er niet naar, maar ik vind wel iets... zou ik ser serendipity willen noemen naar een sprookje... wat ik onlangs heb gelezen, de prinsen van Serendip, van Ceylon. Ach, ja ja, ja, ja. Ken je en... dat sprookje ook? Jou hoeft niet te vertellen, maar... Nee, ik... maar... Ik heb het uh, nergens nog kunnen vinden. Maar het moet ergens in de jaren 50, vorig jaar, vor vorige eeuw, gedrukt zijn. Maar ik ben er nog niet opgekomen. Ja. Maar het is wel beschreven hoe het sprookje gaat. Ja. Maar dat is eigenlijk het eerste keer dat het woord uh, valt, serendipity. Het is naar nou een sprookje naar serendip. De prins ja. serendip. Dat ja, de prins van serendip genoemd. En nou, die briefwisseling, die man heeft duizenden brieven geschreven. Dat is op een gegeven moment in de 19e eeuw allemaal weer gebundeld... En op een gegeven moment, aan het eind van de 19e eeuw, komt dat woord weer terug. Ja. Dat vond ik zo mooi in uh, vakbladen van anti -cares. En dat is natuurlijk de vraag, waarom nou daar? Ja, waarom daar? Nou, die, volgens mij is dat omdat die ook graag een onverwachte vondst willen doen. Ja, ja. Ze zijn op zoek naar een oude... Iets en anders. Ze, oude ze oude gaan bank. ergens een zolder op voor, voor een beeld. En ze vinden op uh, opeens een, weet ik veel. Een, een hier, van Gogh. In, van ja. God, ja. ja. <laughs> dat. En op dat moment komt het in de tijdschriften... en dan gaat het ze weg in de wetenschap, ook wel in nee. de ontwerptheorieën... in de managementleer, Zijn er nou eigenlijk het bijgekomen ja. gevoel is, hé, hey, dat is toevallig. Dat is toevallig, ja. dat is raar, en uh, niet, niet, niet verwacht en toch gebeurt. Ja. Ja. En, en ja. dat ook, wat hoort er een beetje bij, dat schrijft uh, Welpel ook al in die brief van... het is niet alleen dat er iets onverwachts gebeurt... maar je bent zo schrander om het op te merken en daar betekenis aan te hechten. Ja. Hm. Want er gebeuren natuurlijk allemaal toevalligheden die we niet opmerken niet zien. Nou ja, iedereen kent wel, denk ik tenminste. Ik heb dat al op de ja. school gehad. De ontdekking van de penicilline van Fleming. die ja. volstrekt uh, toevallig was. Dat ja. zou je serendipite serendipiteit kunnen noemen? Ja, uh, op dit moment, er wordt ook wel een beetje weer onderscheid gemaakt tussen pseudo-serendipiteit en echte. Kijk, die Fleming die die had zo'n Petri schaaltje met daar, ja. zo'n bacterie kweken. Hij, hij zette dat in zijn lab, ging een weekend weg en kwam terug. en zei: verrek, een ring. En door een schimmel was dat gebeurd. Ja, daar was hij niet op uit. Maar die man zat natuurlijk wel zo in zijn vak... dat als wij op een gegeven moment de ertessoep drie dagen hebben laten staan... en we zien een uh, ring met poes erop... Ja. dat we denken van gauw weg en hechten daar geen betekenis in. Ja. Ja. Dus... Of, huh? of er omheen eten. Of er omheen eten. Of er omheen, Dat is wat <lacht> jij doet. Ja, ja, ja, ja, ja. Om, om die maar dat is... Ja. Is, is het nou een zeldzaam, of nou, ik, ik weet je sprekender voorbeelden nog te noemen, wat er echt ontdekkingen grote ontdekkingen die gedaan zijn door serendipiteit? Ik, ik vind, uh, ik weet het verhaal van Gucci eigenlijk ja? al wel mooi. Wat is dat? Uh, Gucci die was uh, ook zo'n rare uh, gladiool, begin 19e eeuw, en die was bezeten van rubber. En rubber was in de eerste helft van de 19e eeuw... was al echt zo'n stof waarvan men dacht van dit kan toepassingen hebben. Ja. Maar rubber heeft een nadeel. Dat als het te koud wordt, wordt het hard en breekt het. En wordt het uh, te heet, dan wordt het uh, uh, smurversnot. Dus daar heb je niet zoveel aan. Als, <lacht> nee, je moet je denken dat je rubber lazen aan hebt en het is 30 graden. En je denkt van, dat heb ik nou in mijn zolen ja. hangen, En... Uh, en uh, Goetje was daarmee bezig. En op een gegeven moment uh, had hij wat zwavel door de uh, rubber gemengd. Dat uh, bleef maar hetzelfde. En op een gegeven moment valt er wat op zijn voorneus. Die heet was. En verrek zegt hij, hij kijkt en wat gebeurt er? Het wordt rubber zoals we het kennen. Het verschijnsel van vulkaniseren was gevonden. En toen bleek het bij lagere temperaturen nog flexibel en stevig. En bij hogere temperaturen. Kijk, dat vind ik ook weer een vorm van die man was wel op zoek. Maar... Door een toevallige gebeurtenis, hij liet het vallen. Ja. ja. Is het nou een verschijnsel dat vaak voorkomt of is het zeldzaam? Als je de... Er zijn ook wel boeken verschenen, een soort catalogie van voorbeelden. Dan komt het regelmatig voor. En ook in de wetenschap wordt ook aandacht besteed van de toevallige vondst. Ja, ja, ja. Om, om, om dat te doen. Um, ja, cornflakes is zijn, zijn ontstaan. Uh, cornflakes? Ja, dus zo heet het zo? Kellogg's wou ja. uh, iets koken met deeg. En ze deden dat. Het droogde en het brokkelde. En dan had je cornflakes. <lacht> dus, dat, dat vind ik wel mooi. Nylon de, de nylonkous of de nylon. Ze hadden, waren bij hoe het, uh, DuPont al bezig met uh, kunststoffen. En ze hadden zo'n balletje. En dat hadden ze al nylon genoemd, maar ze wisten niet wat ze moesten. Op een gegeven moment was er zo'n medewerker. Die zat een beetje zoals wat wij met kauwgom doen, dat uit te trekken. En je denkt, verrek, die eigenschappen van die draad worden anders. Het toen hebben ze een keer, toen de baas weg was, hebben ze zo'n balletje nylon gepakt. En zijn ze door de grote fabriekshal gaan lopen om te kijken van wat gebeurt, er, hoe ver komen we. En toen bleek dat er eh, draden getrokken kunnen worden, vezels met grote elasticiteit. Jeetje. Met de eigenschappen van zijde. Dus zo zie je van, ja, zeker het toeval. En, en ja, wij maken daar gebruik van, ja. toch wel. Um, heb, ja, ik moet de vraag stellen of je dat zelf... Ik ga het aan jou ook vragen, Max. Kun je er vast over oh, nadenken? Oh, oh. Of je zelf wel eens ermee uh, te maken hebt gehad met serendipiteit? Um, ik weet niet of dat... Ja, het valt ook wel enigszins onder de definitie. Um, mijn carrière begon in 82. Er was een grote economische crisis. Werkloos en... Uh, ik Jij moest was computerdeskundige? Nee, ik was oh, andragoloog veranderkundige. En geloof, uh, uh, geen brood uh, op de plank te krijgen. Toen dacht ik, ga omscholen richting de automatisering. Ja. Het Pion was een soort, soort project. Nou, ik moest eerst intelligentietest doen. Nou, daar was ik doorheen, dus voilà. En, uh, en toen moest ik solliciteren, want er waren tien plekken, vijftien mensen. En toen heb ik mijn oudere broers gebeld en gezegd... wat voor vragen kan een manager mij stellen? Dus ik had het helemaal voorbereid. Ik, was helemaal, ik had alles gedaan. En ik ga daar naartoe. En smorgens zit, zit ik daar te wachten voor dat gesprek. En er zit een andere knol van mijn leeftijd. Ik zeg, wat doe jij? En zegt hij zegt Ik kom uit Eindhoven afgestudeerd. Ik heb een vrije sollicitatie gemaakt. Nou ja, verder niks. Ik kom boven, heb dat hele gesprek. Alle vragen kwamen tot die ene vraag die ik niet geanticipeerd had. Ik had één vraag, had ik niet voorbereid. En dat was de vraag wat ga jij doen als we jou niet aannemen? Ja, die vraag had ik niet voorbereid. Nee, nee. En op dat moment dacht ik... oké, okay, die jongen beneden in de hal, dat is het antwoord. Dan schrijf ja. ik vrije sollicitaties en dan word ik wel eens uitgenodigd. De vorm van een toevallige gebeurtenis, en. niet gezocht, niet gevonden... Het bleek, bleek het juiste antwoord en het te zijn. Het was het juiste antwoord en ik was door. Ik zag hem ook een veetje zetten achter me. Ja, ja, ja. Nou, nou uh, in de oudheid... Uh, zo begin je je boek eigenlijk ook, Heeft, uh, speelde toeval een rol in de gedaten van de god Kairos. En uh, dat vond ik zo ongelooflijk interessant. Kan je dat eens uitleggen wat we zien als we hem zien? Ja. Het beeldschrijfje bestaat niet meer. Nee. Of het, als, het is nooit, uh, het, nee. ze hebben het nee. nooit gevonden. Ik, ik, ik, ik, ik vind het ook zo mooi. Het, uh, um, nou goed. De... Je hebt misschien wel twee, soorten, twee interpretaties van toeval. Toeval helemaal als willekeur. Hè? Zoals ja. vrouwen Fortuna die aan het rad draait. Die weet zelf niet wat ze doet. Maar wel dat er uitkomsten kunnen zijn. Die kunnen goed of slecht zijn. En er is nog een andere figuur. En dat is de god Kairos. Kairos betekent ook het juiste moment. Het goede moment. En die is zo'n mooi uh, beeld. Ja, ja. Die heeft haar van voren en is kaal van achteren. En waarom? Dat is een nou. beetje het omgekeerde van jou, Max. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja helemaal. Ja, nou, goed. En uh, die God Kairos... En waarom ziet hij er zo uit? En uh, daar is ook een gedicht van. Uh, uh, Posidipus en een gedicht. In een soort frequent ask questions. Van wie ben ja. jij en waarom zie je er zo uit? Nou, is het antwoord... Als ik op je afkom, dan moet je me bij de haren grijpen. Maar ben je te laat, dan heb je geen grip meer. Dus als de kans op je afkomt, grijp hem. Want als je het voorbij laat gaan, ben je te laat. Ja. Dat is dat beeld. Ja. Prachtige en, metafoor. Prachtige metafoor. En Het aardige was, ik, uh, toen mijn boek uitkwam van Hoe word ik een rat... had ik eens een lezing gegeven waar ik ook iets verteld had over... geluk en pech in machtspelletjes. Je moet soms ook gewoon geluk hebben. En uh, Machiavelli schrijft daar ook over in De Prinsen... af en toe over vrouwen Fortuna. Had ik, later, had ik genoemd, Er komt er een man op mij af die zegt van, uh, mag ik me even voorstellen met die en die en die, van de staatsloterij. Ik denk, nou, dat is leuk. Hij zegt tegen mij, weet jij hoe vrouwen Fortuna eruitziet? Ik zeg, nou, geen idee. Hij, en toen gaf hij mij dat verhaal. Die heeft haar van voren en is kaal van achter. Ik zeg, waar Ach, vind je dat? Ja. Nou, dat vind je in de... Carmina Burana, Burana ja. He, dus van Orf van kennen Orf, we, maar het ja. is uh, eigenlijk een uh, middeleeuws handschrift. Ja, het zijn allemaal gedichten. Al in het ja. tweede lied voor o, de luisteraar, de daar muziek. staat het. En, uh, in het tweede, tweede staat het? In het tweede lied ja. staat ook van uh, met haar voor en, Van Buren. Ja. En, ben ik ga, en dat is eigenlijk de aanleiding ook van, van dit boek. En toen kwam ik erachter dat er een god was geweest. Kairos, met dezelfde eigenschappen... En die is ergens in de cultuurgeschiedenis, in 16 eeuwen... is die van een ontzettend heerlijk geil godje... zo'n zo mollige Patricia Pai-type geworden. Ja. <laughs> dat, dat wou ik weten. Ja. Waar is die geslachtsconversie, waar heeft die plaatsgevonden? Ja, ja, ja, en ja. het rare is dat vrouwen Fortuna, zoals we die kennen uit de Romeinse tijd... en de Griekse tijd had je er ook zo een heet, de Tugé... die was meer van het blinde toeval, ja, Niet ja. van bij de leur pakken, maar het overkomt je. Dus er waren... Twee conversies, dus die man, de jonge man, werd een mevrouw... en dat blinde toeval werd een slim toeval om je kans te grijpen. En dat ben ik ook gaan uitzoeken. En dan zie je opeens uh, hoe dat gebeurt. En uh, om het verhaal kort te maken, in de Romeinse tijd werd die god Kairos... werd een godin, ocasio, van occasion, hè, de gelegenheid... Ja, ja. En waarom werd het nou een groot ding? Wow. Nou, ik ben op een gegeven moment terechtgekomen bij hoogleraren uit de 1870... die met dezelfde vraag zaten, zo'n nerdvraag als ik. Dus ik was helemaal blij. En het antwoord is waarschijnlijk heel simpel. Het uh, kairos is mannelijk in het Grieks en uh, okatio vrouwelijk. Dus het geslacht van het zelfstandig naamwoord nou heeft het beeld bepaald. bepaald. Of degene... Waar we het in vinden, dat is de dichte politicus Asonius uit de derde eeuw... die heeft dat, uh, daar een vrouw van gemaakt. Ja, zegt de commentator ergens. Het kunnen ook zien dat hij een lekkere wijf die ochtend heeft gezien... en dacht, God, ik maak er een vrouw van. Want ja, ja, ja, ja, ik ook ja, mijn ja, kansen ja. waarnemen. Ik bedoel, zo plat, plat is het. Ik, ik dacht, het is veel eruditer en ingewikkelder. Ja, maar er zit iets achter, wat misschien, maar dat is, is het niet. Nu, nu uh, lijkt jouw boek... Ik heb niet alles gelezen, want uh, we, het is ja. misschien nog niet af. Uh, we mochten nog niet alles lezen. Hmm. Uh, te gaan over de vraag... waarom uh, lijkt het dat sommige mensen meer geluk hebben uh, dan anderen? Ja. En dat jij antwoord wil geven op die vraag. Is ja. dat nou zo? Is dat zo dat je dat ja, wil? Nee, dat... Is het geluk? Is het geluk? Nou, bedoel, al één keer geluk, oké. Okay. Twee keer geluk, oké. Okay. Maar die mensen geluk, die alles, alles mee hebben? Ja, die goudhaantjes. Die goudhaantjes. Ja. Het, uh, kan ik nou, weet je, het gaat meer over van het, het, het, het, het juiste moment pakken. En kun je dat uh, wat manipuleren of niet? Daar, daar gaat het ja. over. Ja. En eh, niet zozeer in de vrouwenfortuna-geluk, van het domme geluk... maar meer die god Kairos van, en hoe zit dat? Eh, ja, dat, dat doen we natuurlijk ook. Ik bedoel, eh, eh, het, het is heel plat ook. Ja, je kansen vergroten, ik eh, bedoel, als je weer alleen bent... Ja. Hoe vergroot je dan je kansen? Dus niet door thuis te gaan zitten, nee. maar als het ware ergens naar een plek te gaan waar een soort combinatorische explosie is, dat wil zeggen veel dames of heren, want dan vergroot je je kansen. Dat, ja. dat is ja, ja. een beetje het, het verhaal. Dat is ook wat, wat je bij Kairos. Opziet. Maar hoe gaan wij in de samenleving om met, met toeval als het bijvoorbeeld gaat om de overheid? Nou, kijk, dat, dat is. Uh, dan kom je eigenlijk bij een ander. Deel uit, uit die traditie, dat is dat toeval, dat wordt ergens in de 15e eeuw, 17e eeuw, wordt een kwantitatief toeval. Hè? Daarvoor had je een mooie mythologie, ja. maar dan ga je kans berekenen. En uh, ja, op dit moment is het veel meer dat we kijken van uh, hoe groot is de kans dat dit en dit gebeurt. En we kijken ook vooral naar, naar extreme. Ik bedoel, er hoeft maar een kroeg in brand te vliegen, en dat kan eens in de 20.000 keer gebeuren, of 200 miljoen keer. En dan worden regels opgesteld dat het nooit kan gebeuren. Dus wij koersen op worst case. Ja, ja. En we proberen ook voortdurend te meten of er geen afwijkingen zijn. Want dan moet er bijgesteld worden. Um, dus... Uh, misschien kan ik het, Mag ik het even kort toelichten aan de hand van ja? een kanon? Ja. Ik bedoel, de cultuurgeschiedenis laat zich samenvatten aan de hand van het kanon. Um, bedoel, toen het kanon werd uit, uitgevonden probeerde men natuurlijk de kogel te voorspellen waar die terecht zou komen. Dat, dat wilden ze. Maar hoe deed men dat in het begin? Ik bedoel, men wist niet precies, ja, hij moet een beetje omhoog, een zus... en dan gaat hij soms overheen of tevoren. En wat was nou de eerste methode om te zorgen dat die kogel doel vond? Dat was het schietgebedje. Dus om te zorgen dat onze lieve heer ingreep... en te zorgen dat die kogel op de juiste plek valt. Ja, en, en dat is dat magische wereldbeeld. Ja, dat precies. Ja, dat is het magische wereldbeeld. En in de 17e eeuw ontstaan allemaal die rekenregels... die balistische rekenregels... van als ik een hoek van 30 graden heb met die wrijving... nou, ik heb op de middelbare school die sommen nog moeten maken bij natuurkunde. En dan is eigenlijk de voorspelling als ik de begincondities weet... ik heb deze hoek... En ik zet hem zo neer en met die kracht, dan kan ik voorspellen dat hij daar terecht komt. Dat is eigenlijk het blauwdruk, denk ik. Ja. Dus als wij in de samenleving zorgen dat het zo en zo in elkaar zit, dan voorspellen we dat we over twintig jaar daar zitten. Ja. Als we ja. nu gaan bezuinigen, dan gaat de economie groeien over. Nou dat, dat is eigenlijk. Maar er is een derde regel bij het kanon. En dat is namelijk wat je ook ziet ontstaan in de afgelopen decennia: dat is die chaos -theorie. Ja. van hele dynamische, complexe systemen. Dus als je een kruisraket nu wil afsturen op Teheran, dan kun je wel berekenen hoe die daar terecht moet komen... met begincondities, een voorspelling doen. Maar er kan dus die beroemde, beruchte vlinder van Lorentz... toevallig ja. net verkouden zijn en even hard wiebelen... waardoor er wat regendruppels ontstaan... en dat er net een kleine afwijking komt voor die kruisraket. Ja, dat kan over zoveel duizenden kilometers toch wel betekenen dat je ernaast zit. Dus wat moet je doen... Die dingen moeten zichzelf kunnen bijsturen. Ja. Dus wat je ziet vanaf de, in het midden van de vorige eeuw... is om te zorgen dat je voortdurend je afwijking van je doel kan bijsturen. Die hele cybernetica. En dat is eigenlijk de manier waarop we op dit moment in de samenleving proberen... dat onder controle te hebben. Het kinddossier. Dan willen we, gaan we al die kindertjes gaan we lekker meten elke week. Ja. Want dan weten we van, zit op norm of niet, kunnen we bijstellen. Ik bedoel, wij maken van de jongste generatie kruisraketten. Heel interessant. Zo probeer je dan te voorspellen dat het een brave, nette, getemde burger wordt... waar we geen last van hebben. En die ja en nee, nee meneer zegt... Op de juiste momenten. en ja. geen lelijke dingen over christenen en moslims zeggen. Wat dan ook dat. Um, ja, ik, ik moet het helaas al eindigen, Dit gesprek. Wat ik heel vervelend uh, vind. C kunnen, we, kunnen we nou iets doen om onze kans op geluk of toeval te vergroten? Is, is, kunnen we nou zelf iets, behalve dat jij zegt... Ja, als je eenzaam bent, ga naar de discotheek. Daar zijn meer meisjes of jongens. <kijkt> maar kan ik het gewoon in mijn leven iets doen? Um... Ja, daar zijn wel technieken voor. En daar komt een hele dure cursus voor. Nee. En daar hoort een boek bij. Daar hoort een boek bij, dan, boek bij, dan ja, krijg je ja. er gratis bij. Nee, maar dat zijn ja, natuurlijk... Is, ja. er een, in het schaakspel is een theorie dat het schaakspel uiteindelijk een gelukspel is. Als je twee spelers hebt die allebei van gelijke kracht zijn... die met elkaar in een oh. gevecht zijn uiteindelijk... Hè, in een ja. puur, of op een puur rationele wijze... dan komt uiteindelijk komt er een moment dat de één... Uh, misschien toch wint. En beide spelers weten eigenlijk niet... Ja, er komt een moment dat je denkt... hé, hey, uh, de, de hele combinatie Mooi. is afgelopen... en nu blijkt ik toch nog goed te staan. Of ja. nu, nu blijkt ik gewonnen te hebben. Dus op het moment dat je niet meer over je horizon kijkt... Dan, dan komt het moment van geluk. Oh. En hoe beter die spelers zijn... hoe verder hun horizon weg ligt... En... maar... Dat neemt toch de geluksfactor niet weg. Oh, dit zou managers aanspreken... want die willen zoveel mogelijk onder controle hebben... en dat kleine partje van toeval of geluk en pech... zo minimaal mogelijk houden. Wanneer komt je boek uit? Nou, ik ben nu bezig tot de kerst op het manuscript... dat nog mooier te maken. En dan, ja, er zijn twee timeslots voor boeken. Dat is met de kerst. Voorjaars en najaars dat wordt een voorjaarsaanbieding. aanbieding. wordt Ja, en dan... Hoe gaat het heet? Weet je dat toch? De werktitel is... Het juiste moment. Oké, okay, heel goed. Toch, mag ik nog één ding zeggen hierover? van ja? je eigen tijd ja, nou, ja, leuk. beroemde uitspraak van de grootmeester <laughs> Reti... dat was een van, ja. de, van uh, de echte groten. Die werd gevraagd, hoeveel zetten... Uh, kijkt u naar nou vooruit? En die zei, voorkomen oprecht, en dat is veel geciteerd, nul zetten. Kan dat? Ja, dat, dat oh. wordt beschouwd als, oh. een, uh, als, als een waarheid, als een koe. Dit, dit is zo als bijvoorbeeld in de logistiek en heel, ook in de moderne oorlogsvoering... ook gedacht wordt over hoe je moet reageren. Niet meer vooruitkijken twintig zetten, maar op het moment, Sorry. nu... en hoe dat helemaal vertegenwoordigd wordt in allemaal informaties... nog een keer verder praten. Zeker terugkomen als het boek af is van Clausewitz denk ik opeens ja. ook aan. De atypische ja. oorlog. Maar goed, oké, okay, uh, we gaan uh, verder. Mag ik je heel hard? danken. Ja, graag gedaan. Dames en heren joepschrijvers. Ja, dat was Taylor Holman in gesprek met Joep Schrijvers in een aflevering van OBA Live. Een bijdrage van Human, een programma dat doorgaans te beluisteren is op werkdagen om zeven uur s avonds en dat dan op Radio 5. Vorige week waren bij ons de Somalische Zara Abdi Hersi en journalist Dominique Prins de gast in het programma onderdeel Nachtvluchten in Actie. Zij zijn de auteurs van het boek De Onzichtbare Dochter. Een adembenemend levensverhaal van een Somalisch meisje... dat zich niet laat remmen door vaderlandse tradities. Ik heb van dat boek hier een exemplaar liggen en dat kunt u winnen. We hebben een vrij eenvoudige vraag waarvan uh, het antwoord volgens ons redelijk makkelijk te achterhalen is. Wanneer is de internationale Zero Tolerance Day tegen vrouwelijke genitale mutilatie? Dus op welke datum is deze internationale Zero Tolerance Day? De dag tegen vrouwelijke genitale verminking. Mail uw oplossing naar... Nachtvluchten: omroepmax.nl of Twitterum, het